2 uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Degene die de hele discussie rond Zwarte Piet op scherp zet, Quincy Gario, reageert zo op de VN-onderzoeker. die gezegd heeft dat het Sinterklaasfeest moet worden afgeschaft. En de sprookjes rond adoptie die worden door Marina van Dongen doorgeprikt. Eerst het nos nationaal met Dorot Meegens. De man die in 2008 filmde hoe hij zijn stiefmoeder hield met euthanasie... hoeft niet de cel in. Omdat hij wel schuldig is aan hulp bij zelfdoding... luidde het vonnis strafbaar zonder schuldoplegging. Het Openbaar Ministerie had drie maanden voorwaardelijk geëist. Albert Hieringa was in 2008 behulpzaam... toen zijn 99-jarige stiefmoeder een einde aan haar leven wilde maken. en regelde pillen en filmde de euthanasie... om het publieke debat aan te zwengelen. Nederland moet stoppen met het vieren van het Sinterklaasfeest. Het hoofd van de VN-werkgroep die onderzoek doet naar Zwarte Piet, Vereen Shepherd, zegt in een interview met Eén Vandaag dat het feest moet worden afgeschaft. Ze vindt het een terugkeer naar de slavernij. Als een member van de working ben ik verplicht om verder investigatie te doen. Maar als een zwarte persoon denk ik dat als ik in Nederland and en this, zag I ik object Vereen Shepard vindt het feest beledigend. De werkgroep bezoekt Nederland binnenkort om het Sinterklaasfeest mee te maken. Shepard zegt dat ze verplicht is om onderzoek te doen... ook al heeft ze haar persoonlijke mening al klaar. De gemeente Amersfoort heeft een condoleanceregister geopend... na de dood van PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez. Op het stadhuis kunnen mensen het register tekenen. Smits Alvarez pleegde gistermiddag zelfmoord in Spanje... door in de buurt van Santiago de Compostela van een brug te springen. Hij was al twee weken vermist. Burgemeester Bolsjes van Amersfoort sprak van een diep menselijk drama. Hun gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere naasten... die door een heel zware periode gaan, zei hij. De PvdA herdenkt Ramon Smits Alvarez als een bevlogen raadslid. We zullen een missen in het bestuur van onze stad, zei PvdA-fractievoorzitter Hinlopen. Van Dalen heeft 500 nieuwe woorden toegevoegd aan zijn digitale woordenboek. Het zijn woorden die, volgens de woordenboekmaker, de afgelopen tijd veel werden gebruikt en die levensvatbaar lijken. Ze worden nog niet toegevoegd aan de papieren versie. Dat gebeurt alleen als een woord jarenlang wordt gebruikt. De redactie van Van Dalen wil sneller inspelen op taalveranderingen. We vinden dat we wat dichter op de actualiteit moeten zitten. De vorige versie de vorige van de Dikke Vandalen is verschenen in 2005. En met allerlei taalontwikkelingen moet je niet zo lang wachten tot, tot er een nieuwe versie is. Dus we vinden dat mensen voor de spelling en de ook in de digitale Dikke Vandalen uh, terecht moeten kunnen. Vandaar dat we regelmatig updates uitvoeren. De nieuwe woorden komen onder andere uit de social media. Zoals Fablet, dat is een tablet waarmee je kunt bellen. En selfie, dat is een fotografisch zelfportret. En ook zijn er relatief veel nieuwe woorden over de economische crisis, zoals balanseconomie en omkeerhypotheek. Het weer vanmiddag geregeld, zon, het is erg zacht, tussen de 18 en 22 graden waait wel een stevige zuidelijke wind. Vanavond meer bewolking, vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. En ook morgen overdag buien, maar af en toe zon, dan wordt het nog hooguit uit 19 graden. Deze kwaks zijn er al files? Ja, die zijn er. Wij zijn eigenlijk de hele ochtend nog niet filevrij geweest. En we hebben nu toch een flink probleem. Al een tijdje bij Den Haag op de A12. Bij Nootdorp is een vrachtauto door de middenbeam gereden. Kort voor 12 uur. De A12 tussen Den Haag en Utrecht staat dan ook in beide richtingen dicht. Het zorgt voor file vanaf Den Haag naar Utrecht, vanaf Den Haag centrum. En vanaf Utrecht naar Den Haag staat het vast vanaf Kloppend Gouwen tot aan Blijswijk. Er moet dus voorlopig worden omgereden nou, vanuit Den Haag naar Utrecht... vanaf Kloppend Prins Klausplein, via de A4 en de N11, via Alphen aan de Rijn. En de omgekeerde richting vanaf Utrecht naar Den Haag omrijden... vanaf Bodegraven en dan ook via de N11 en de A4 de route via Leiden... Op de A13 heeft het verkeer last van Rotterdam-Den Haag, want dat komt ze uit eigenlijk bij knooppunt Prins Klausplein, staat in 10 kilometer Vita vast tussen de afrit Berkele rode Reis en knooppunt Ippenburg. Op de A20 naar Gouda, een ongeluk bij knooppunt Gouwen, 3 kilometer. De A58 Vlissingen richting bergen -op Zoom. ook daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto en ook daar is de weg dicht tussen de afrit Ierseke en de afrit Kruiningen. Op de omrijroutes voor de problemen bij Den Haag, de N11, vanaf Leiden naar Bodegraven bij Alphen aan de Rijnwest, 2 kilometer. En vanaf Alphen aan de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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. De rechtbank heeft zojuist uitspraak gedaan in de zaak Moek. De stiefzoon is veroordeeld, eh, niet veroordeeld, wel schuldig bevonden... maar krijgt geen straf. Eh, Marinus van den Berg, ziekenhuispastor, wat is de reactie op die uitspraak van de rechtbank? Het is een uh, uitspraak die ik uh, verwacht had en ik kan er ook echt uh, vrede mee hebben. Ik vind het goed dat de rechter gezegd heeft dit is de grens. Maar ik vind het ook heel goed dat hij geen uh, straf krijgt van de integriteit... Daar had ik geen probleem mee bij, bij hem. Maar ah. soms kun je ook wel eens met de beste bedoelingen van de wereld... toch een beetje dwalen. En dat was wel aan de orde. Goed. Als eerste in ons land kreeg Riet Klerenbeek... dit jaar een chip geïmplanteerd. Geïmplante en via een speciale bril kon zij na 28 jaar weer gaan zien. En na de operatie ging ze een revalidatietraject in. En wij zijn heel benieuwd hoe het nu met haar gaat. En dat vragen we haar straks. Ja, het leven van een adoptiekind, dat lijkt vaak helemaal niet op het sprookje dat we voor ogen hebben. Tenminste, dat is de ervaring van Marina van Dongen. Van harte welkom. Dankjewel. Met je meegekomen is Barbara Straathof, die we van The Voice of Holland kennen... en die ook in jouw boek voorkomt. Geen sprookje, adoptie? Nee, geen sprookje. Het is, uh, er zijn wel sprookjesachtige momenten misschien. Zo'n hereniging met een biologische moeder. Dat kun je met een beetje goede wil als een sprookje zien. Maar er zit wel een heel uh, zwart randje omheen. En dat is het randje van het verlies en uh, de tragiek die erachter uh, zit. Ja. Die verhalen heb jij opgetekend in het boek Adoptie monologen. Uw mening die horen we graag via Twitter. En met de hashtag DDD. of ga naar onze website ditistedag.nu maar eerst gaan we toch maar weer even praten over Sinterklaas en eigenlijk Zwarte Piet. Quincy Gario, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt veel commotie veroorzaakt in het land door een aantal weken geleden te zeggen dat het feest toch anders gevierd zou moeten worden. En met, dat met name de rol van Zwarte Piet ook een andere invulling zou moeten krijgen. Laten we even luisteren naar wat jij een paar weken geleden hebt gezegd. Wat mij betreft komt hij zonder Zwarte Piet of komt hij tenminste met een besef waar Zwarte Piet voor staat. Wat mij betreft staat Zwarte Piet voor een koloniale oprisping. Het is een, een reliquie uit 1851 bedacht door Jan Schenkman. En dat is twaalf jaar voor de afschaffing van slavernij. En wij voeren dat toneelstukje constant elk jaar weer uit. Dus het lijkt alsof wij terug willen keren naar die periode waarin ik een tot slaaf gemaakte mens was. En dat ik eigendom zou zijn van één van u. Daar ben ik dus tegen. Ja, Quincy Cario, verwacht dat het zoveel los zou maken? Sorry? Had je verwacht dat het zoveel los zou maken? Nou, ik had wel verwacht dat heel veel mensen het verkeerd zouden opvatten... en dus zelf persoonlijk gekrenkt zouden worden. Um, het is in 2011 ook gebeurd, het is in 2008 ook gebeurd... het is in 1993 ook gebeurd, het is in 1989 ook gebeurd, in 1968 ook gebeurd. Dus het is een lange traditie van mensen die eigenlijk niet al te goed luisteren... naar wat er precies gezegd wordt, en vooral zelf... Uh, uh, Um, ja, ...denken dat zij de slachtoffer zijn. In ja. De situatie. Ja, en, ja. En is dat ook de reactie die je hebt gezien de afgelopen weken? Ik heb, ik heb het heel erg vaak gezien. Mensen die vanuit een nostalgiegevoel nog steeds denken... ...dat hun gevoelens um, de realiteit eigenlijk overstemmen. En dus wat je dan ziet is dat heel veel mensen... ...in plaats van inhoudelijk op argumenten in te gaan... ...dus daadwerkelijk aanstippen en erkennen... ...dat we sinds 1851 de figuur zo aankleden... Um, ...gaan lopen roepen dat ik aan de hoogste boom opgehangen moet worden of dat ik een eigenaar moet krijgen. Er zijn dus, uh, echt mensen die dat tegen ja. jou gezegd hebben de afgelopen tijd? Ja. ja, oh, okay. ja. ja dat gaat. Dan wel. denk je ook van, als, als dit niet uh, met racisme te maken heeft... dan zullen mensen ook niet zo racistisch zichzelf uiten. Dus daar zit inderdaad een, een, een uh, discrepantie in. Ja, ben je geschrokken van die reacties? Ik ben, ik ben behoorlijk geschrokken. Maar het heeft ook te maken met het feit... dat heel veel mensen jaarlijks um, hiermee te maken krijgen. Het is een feit dat heel veel mensen niet durven uitspreken te tegen dit soort dingen, omdat zij ervan uitgaan dat ze of een baan verliezen, of dat zij uh, door de politie verkeerd bejegend worden, zoals we nu weten. De politie Den Haag, die behandelt ook uh, mensen met een huidskleur... net wat anders dan de rest. Ja, en maar jij, heb je daardoor niet ja, laten we weerhouden? En, en had je verwacht dat je dat je dit over je heen zou krijgen, of is het nog, toch nog erger dan je dan je had ingeschat van tevoren? Het, het, is, het is erger. Je zou denken dat het land dat geert wilde vrijspraak voor de van meningsuiting. Ook uh, de vrijheid van van andere mensen zou, zou waarderen. Maar dat is dus niet het geval. Nee. We vinden juist de vrijheid van goed als het in ons straatje past. En dat zie je dus ook met uh, uh, wat er nu gaande is. Ja, het klinkt verbitterd eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Oh, Oké, okay. okay, ja, nee, nou vind het juist ja, zo klonk goed. het een beetje. Maar dat, dat is niet nee, be dat, dat bedoel nee, je niet. Nee, ik denk dat het juist heel goed is dat mensen eigenlijk kleur bekennen. En ook aangeven dat ze niet zo goed weten wat racisme inhoudt. En daar gaat de dus discussie voor mij om. Ja. Um, daarom is het ook wel interessant om te zien dat de VN nu uh, uh, daar ook stappen tegen onderneemt. Want in 2012 uh, waren zij in Utrecht, in de Betrek Theater, voor de... ...oprichting van de College voor Mensenrechten hier in Nederland. En toen heb ik samen met Beryl uh, Biekman van Landelijk Platform Slavernijverleden... Um, ...de hoofdcommissaris mevrouw Pillay, ook een document overhandigd... ...met daarin de informatie over Zwarte Piet. En dan zie je dat het moment dat het buiten onze de landsgrenzen gaat... ...en ook uh, hogere regionen bereikt... ...dat er dan wel op een andere manier mee wordt omgegaan. Want we moeten natuurlijk ook niet vergeten... ...Nederland moest door de VN gedwongen worden om Indonesië los te laten... En ook door de VN gedwongen worden om de Nederland van Til en Suriname ja. niet meer als kolonisch te behandelen. Ja. Dus je zegt de VN speelt een belangrijke rol, maar je ziet ook wel een beetje een averechts effect nu. Op het moment dat mensen vanuit de VN uitspraken gaan doen over Sinterklaas, constateer ik een soort neiging hier, collectief, om te zeggen ja, waar bemoeien je mee als VN? En ga voor de kinderen in Syrië zorgen, maar laat ja. ons feest met rust. Dus heeft dat niet een averechts effect dan? Nee, nee, ik vind het juist goed dat wij nu eindelijk het probleem benoemen. Uh, wij zijn altijd de eerste die naar andere plekken wijzen om te zeggen van... ...hé, hey, jullie doen het verkeerd. Terwijl we hier thuis ook heel veel dingen verkeerd doen. En ik denk dat we hier nu juist de zelfreflectie moeten tonen die wij constant missen... ...en ook bij andere mensen opwijzen. Ja, nou ja, die zelfreflectie tonen, maar dat, dat zie ik nog niet zo gebeuren. Jij wel? Ik wel. Ik zie uh, columns voorbij komen in de LCV. Ik zie columns voorbij komen bij BNR Nieuwsraad. Ik zie een hoofdredactioneel commentaar voorbij komen bij de NSC. Um, waarbij eigenlijk mensen doorgeven of aangeven van hé, hey, hey, dit klopt niet. En de manier waarop mensen hierop reageren klopt ook niet. Nee. En ik denk dat dat juist het punt is. Het gaat niet zozeer om de hardliners die sowieso racisten zijn. Uh, maar het gaat erom dat de mensen die eerder passief hier aan meededen. en niet precies wisten waarom zij het deden, dat juist nu wel gaan beseffen en hm. ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun daden. Ja. Even hier aan tafel vragen. Uh, uh, Marines van den Berg, uh, denkt u anders nu over de discussie... nu de afgelopen weken deze discussie zo gevoerd is? Ja, ik ben denk ik een beetje naïef... maar ik had nooit die lijn met het uh, racisme uh, gelegd. Dat nee. hij racisme aan de orde stelt, buitengewoon prima. Ja. Alleen ik uh, denk dat uh, de discussie nu een beetje een kant op gaat... waardoor we ons niet bij de zaak zelf die hij aan de orde wil stellen... Uh, gaan houden. Ja. Maar daar ja. moet het wel over hebben. Daar ben ik erg met de moeder daar ja, Is dat niet een beetje het probleem, dat de discussie dan nu vooral nog maar gaat over mag de VN zich hier wel of niet mee bemoeien, terwijl met wat jij, wat jij wilde bereiken, een discussie over dat racisme, dat die een beetje naar de achtergrond aan het uh, verdwijnen is? Nee, ik denk dat het juist goed is. Ja. Um, ik denk dat juist de manier waarop we er nu mee omgaan... en hoe mensen ook elkaar aankijken van... hé, hey, jij hoort eigenlijk niet zo te reageren hierop. Juist een gezondere leefomgeving creëert hier in Nederland. We moeten kritisch naar elkaar durven kijken... op het moment dat iemand uit de bocht vliegt... dat we daarop zeggen van... hé, hey, wat is dit? Waarom kan jij niet gaan inhoudelijk normaal... zonder al te veel emotie of zonder dat je emoties jou overmannen... een discussie aangaan? Ja. Want het probleem is, wat we wel zien... is dat inderdaad de discussie gaat over waarom vermoeit de, uh, de VN hiermee. Maar het betekent ook dat de VN hierover moest uh, uh, gaan meedoen... omdat we hier in Nederland het, het uh, vermogen niet hadden... om dezelfde flexie op ons te nemen. Ja, ja. ik zie op Twitter allemaal grappen voorbij komen... over wanneer komt de vredesmacht hier. Maar jij zegt, van dat, dat, dat, dat, ondanks dat gaat de discussie toch wel goed door. Het gaat wel goed door. Ik denk juist alle mensen die uh, weg willen lachen... die zijn juist het probleem met Nederland op oh. het moment dat je een probleem weglacht... dan betekent het dus ook dat je eigenlijk kleurenblind bent. En door kleurenblindheid weet je dus eigenlijk ook niet... wat mensen met een ander kleurtje nou allemaal beleven in Nederland. Nou. En daar gaat het eigenlijk om. Oké, okay, binnenkort, of eigenlijk in november... is alweer de intocht van Sinterklaas. Wat hoop jij dan dat er dan anders is dan an voorgaande jaren? Nou, ik hoop dat wat op dit moment gaande is, nog steeds door blijft gaan. Dat wij een open, eerlijk, oprecht gesprek hebben over ons slavernijverleden, over ons verleden. We moeten natuurlijk niet vergeten dat dit 150 jaar is sinds de afschaffing van slavernij. En nog steeds is er geen echte emancipatie van de zwarte bevolking hier in Nederland. En dat zie je dus ook weer met hoe mensen hiermee omgaan... door te zeggen, jij bent een buitenlander. Ik heb een Nederlands paspoort. Ja, ga je, dus. ja en jij gaat je ook niet terughoudende opstellen nu... nu je zoveel negatieve reacties hebt gekregen. Um, terughoudende? Ik weet niet wat dat precies zou moeten inhouden. Ik zeg gewoon mijn mening en dat is hem. Goed. Ja. Um, ik was in eerste instantie ook niet van plan om hier uh, bij jullie bereiden te zijn... maar jullie redacteur uh, die, die haalde me wel over. Want ja, goede redacteur de Ja, hele goede. Zoals vanochtend in de Telegraaf stond, um, is dit, gaat het niet om mij. Nee. Het gaat niet om, om wie ik ben, wat ik doe. Het gaat erom dat wij met elkaar een goed gesprek kunnen voeren... en tegelijkertijd ook elkaar serieus nemen en respect voor elkaar hebben. Goed. En dat mist op dit moment. Okay. Ja. Hartelijk gang. dank, Quincy Gario. Dank je Helemaal goed. Fijne dag nog. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs. We would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were riding down. Pictures on the wall of the local record shop. Irene Paul McCartney komt van zijn nieuwe album met de toepasselijke naam New. Vandaag is er uitspraak gedaan in de zaak van Albert Heringa... die zijn stiefmoeder Moek van 99 jaar heeft geholpen bij haar zelfdoding. En de rechtbank heeft gezegd dat hij geen straf krijgt... maar wel schuldig is en dat het eh, strafbare feit ook bewezen is. Ik praat daarover met eh, Marinus van den Berg. Uh, uh, ja, meneer van den Berg, u zei net... Ja, het is goed dat de rechtbank de grens heeft aangegeven... en het is dus tegelijkertijd ook goed dat hij geen straf heeft gekregen. Welke grens heeft de rechtbank hiermee aangegeven, wat u betreft? Ja, de rechtbank heeft gezegd dat hulp bij zelfdoding door een niet-arts dat dat niet, dat het niet kan, dat dat strafbaar is. Ja. En waarom bent u er blij om dat dat aangegeven is door de rechtbank? Omdat dat veiligheid schept. Iemand helpen bij zelfdoding, zoals ook iemand helpen bij euthanasie... wat heel goed kan, wat ook heel waardig kan zijn. Maar ik heb er wel grote zorgen over dat het dan ook heel waardig... en heel zorgvuldig en heel doorschijnend ook gebeurt... Er moet verantwoording voor afgelegd worden. Ja, en in het geval dat een familielid dat doet bijvoorbeeld... of iemand anders, is dat niet meer mogelijk? Of is dat lastiger? Omdat, uh... Dan wordt dat veel lastiger. Ik, over de integriteit van meneer Erika, daar heb ik geen twijfels over. Daar heb ik geen reden toe. Er is wel veel gediscussieerd over het feit dat het over zijn stiefmoeder gaat... en of dat, dat deze eigen relatie, of dat ook invloed heeft... En wat het betekende voor hem dat hij geen nee heeft kunnen, kunnen zeggen. Hier zie je trouwens al wel een grote moeilijkheid. Soms kan iemand tegen een familielid geen nee zeggen... terwijl er wel nee gezegd zou moeten worden. Ja. En dan komen ze in een geïsoleerde situatie. En dan is er geen blik van buitenaf, van betrokken afstandelijkheid. En die is soms wel erg nodig. Ja, ik dacht, ik dacht zo ook in het vonnis dat de rechtbank had gezegd... er waren nog mogelijkheden geweest, ook om een arts te zoeken. Dat is blijkbaar toch niet gebeurd. En u zegt eigenlijk van, door, door je zo te isoleren zie je ook misschien ook niet meer wat de mogelijkheden zijn. Ja, ja, ik, ja, ik vind trouwens iets breder getrokken... ook dat ook dokters niet helemaal in een geïsoleerde situatie... voortdurend met mensen over dit soort vragen moeten praten. Dokters moeten soms uh, collega's of andere hulpverleners... psychologen of geestelijke verzorgers uh, adviseren... om consult hè, met behoud van de privacy... Ja. Zodat je gewoon goed breed blijft kijken, denken. De NVVE die heeft zich achter meneer Heringa gesteld in dit proces. Eigenlijk is het een soort ja, proefproces, zou je ook wel kunnen zeggen. Volgt Tom Fink, zelfdodingsconsulent van ja. De Einder, schiet de NVVE met dit proces zich in haar eigen voet. En zij hij zegt: ja, je moet je eigenlijk meer richten op stervensbegeleiding dan op het oprekken van de wetgeving. Bent u het met hem eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik zou nog wel iets breder willen zeggen. We moeten veel meer inzetten. Er zijn ook alle initiatieven voor in Nederland... om ons veel serieuzer bezig te houden... met wel ernstige zingevingsvragen... die mensen kunnen hebben bij het alsmaar de ouder worden. En wat ik zelf merk uit ervaringen... die is dat er bij het ouder worden... een heel ernstige vereenzamingsproblematiek kan, kan ontstaan. Want daarvoor uh, is veel meer aandacht nodig. Er is ook inzet voor nodig. Er is ook uh, ja, een geoefend oor voor nodig. Ja, en dat, uh, dat zou meneer Vink kunnen bedoelen... als hij het heeft over stervensbegeleiding. Ja, ja. ja, ik trek ja. het iets breder, maar ja, ja. Breder dan dat. Ja, ja, het ja. ging bij deze zaak om iemand die levensmoe was... Ja. of iemand die zei, mijn leven is voltooid. Vorige week was het bij het programma debat op twee... Uh, ging het daar ook over. Daar zat een uh, vrij kwieke mevrouw van boven ja. de tachtig... en ja. zij zei het volgende. Ja. Ja. Het is voor mij goed geweest, dat zeg ik nu. Met volle overtuiging. Ik ken mijn moeder als een levenslustige, ondernemende, zelfstandige vrouw. Heel de leven lang, veel gereisd, veel ondernomen. En ik zie gewoon dat ze echt leidt aan het leven. Je zou het niet zeggen, maar het is echt zo. Als ik s morgens om 9 uur wakker word, ik kan niks meer. Mijn handen zijn helemaal van artrose. Ik kan geen januwen spelen, niet meer puzzels maken. Negen uur sta ik achter mijn wootrampje. Wat zal ik nou eens gaan doen? En dan wordt het half tien, tien uur, half elf, twaalf uur. En dan moet ik nu tot tien uur s'avonds avond door. En dan moet ik vroeg naar bed omdat ik spuugzat ben van zitten. Ik ben klaar. Klinkt gek, hè? Ja, dat klinkt gek, zegt die mevrouw zelf ook al. En, en dat is het ook eigenlijk wel. Dat je denkt van ja, het leven is klaar. Terwijl die mevrouw niet ziek is verder. Maar moe is van het leven. Ja, ik zou zeggen, deze mevrouw rouwt... om het verlies van heel veel uh, zelfstandige mogelijkheden. Dat uh, neem ik heel serieus. Wat mij ook opvalt is dat deze mevrouw zich verveelt... Ik moet zo de hele dag door. Dan denk ik, komt daar niemand over de vloer? Ook dat is een heel belangrijk punt. Dat mensen hartelijke en helpende relaties hebben. Ja. Dus dat valt me erg op als ik dit hoor. Ja, u, bent, u bent zelf geestelijk verzorgen. Komt u dit soort verhalen tegen? Ja, ik kom het wel degelijk tegen. Ik ben een paar jaar geleden wel betrokken geweest... bij iemand in de thuissituatie. Die ook een poging had gedaan om een eind aan haar leven te maken. Maar gevonden is door iemand van de thuiszorg. Ze had dat ook niet op een goede manier gedaan... En toen ik met haar in een gesprek kwam, was een hele intelligente dame. Ze had ook echt ook verlies situaties. Uh, toen merkte ik dat ze ook heel erg in de uppie met al deze vragen bezig was. Ik zei: "Hebt u een intelligente vriendin?" vroeg ik. Haar. En ze zei: "Die heb ik wel." Ik zei: "Praat u wel eens met haar over dit soort vragen?" Ja. Had ze nooit gedaan, en dat is ze wel gaan doen. Deze mevrouw leeft nog. Die is ook verhuisd, heeft andere contacten is wat meer in de buurt van mensen met wie ze ook goede contacten kan, kan, kan hebben. Mm -hmm. Dus dat puzzelt mij, dat mensen in zo, op zo'n eilandje komen. Ja, en u zegt eigenlijk, zit er dus achter die vraag van... maak maar een eind aan mijn leven, zit er eigenlijk een andere vraag. Ja, er zitten heel veel andere vragen achter. Heel veel andere vragen. En al die opmerkingen die in Nederland natuurlijk ook toch omdat ik heel erg hoor, het moet kunnen. Dat benauwt mij heel erg, omdat uh, ja, dat is gemis aan de bereidheid... Uh, uh, en aan het inzicht om de vragen achter de vragen te ontdekken. Is het een soort makkelijke manier om ons ervan af te maken om dan maar te zeggen tegen mensen: nou goed, dan helpen we je bij het maken aan het einde van het einde maken aan je leven? Ja, dat is mij net iets te kort door de, door de bocht. Maar uh, ik heb toevallig net in de knak van vorige week in België gezien hoeveel de Belgen nog willen investeren in zeer oude, zeer oude mensen. En zeker ook mensen die op het einde van hun leven zijn. Daar ben ik toch wel heel erg van, uh, van geschrokken. Want wat stond daarin? Knak uh, is in een Belgisch tijdschrift. Ja, meer dan 40% vindt dat mensen boven 85 behandelingen... bijvoorbeeld voor boven de 50.000 euro niet meer, uh, niet meer moeten, uh, moeten krijgen. Ze vinden ook dat er veel minder geld moet gesneerd worden... aan de terminale uh, patiënten. En ze zijn overigens zelf niet bereid om zelf ook iets te doen. Dat staat ook in datzelfde artikel. Maar daar zit een soort tendens achter, waarbij we alleen maar naar het ouder worden kijken... als hoeveel kost het ons nou eigenlijk. En je gaat alleen maar naar ouder worden kijken als, als een last... En je gaat niet meer naar oude dood. kijken kijk, als de waarde en de betekenisvolle ja, inbreng... en wie iemand ook geweest is. Hè. Ja. Mensen is altijd niet alleen maar wie die was en wat die kwijt is... maar ook wie die is en wie die is geweest. En ja. Dat moeten we recht op houden. Komt die vraag om de dood dan misschien ook voort... uit het gevoel dat mensen dan ook hebben... van ik ben niet meer van waarde en niemand zit meer op waarde? Ja, Als je als samenleving ook steeds meer gaat uitzenden van... Uh, u, wordt, u wordt een kostenpost... Hè. Dan wordt het haast fatsoenlijk om om de dochter te vragen. Dus een soort roman uit Noorwegen van iemand die dat hele proces beschrijft. Dat dus onze samenlevingstendens gaat, gaat, gaat ontstaan. Ja, maar wat, wat, hoe moeten we dat keren als samenleving? Want ik, neem, ja, ik kan me niet voorstellen dat we dat willen: om op zo'n manier met onze ouderen en met ja. mensen die ziek zijn om, om te gaan. vind ik een interessante vraag die u stelt. Willen we, dit, willen we dit als samenleving? Daar is geen onderzoek over. Hoor. Dat, dat zou ik wel eens beter in beeld willen hebben. We hebben daar geen visie echt over ontwikkeld. Kijk, ik heb wel mijn persoonlijke visie. Mm -hmm. Dat zal wel duidelijk zijn. Dat ik dat, ik dat, niet, dat, ik dat niet wil. Hè. Ik wil ook wel erkenning van grenzen... En de discussie van de overbehandeling. In mijn werk in een hospice zie ik heel vaak dat mensen gewoon bijna een ziekenhuismoe zijn. Veel te lang behandeld en overbehandeld en te slecht geluisterd naar de, naar de grenzen. Daar ben ik allemaal heel erg voor, voor in. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg in voor wat kun je nou doen aan zingevende activiteiten en ondersteuningen. Zodat je mensen ook helpt zichzelf waardevol te blijven voelen tot het einde van hun leven. Ja, en zijn we dat een beetje verleerd? Hoe ziet u dat bij de mensen die u tegenkomt? Ja, ik denk het wel dat we het een beetje verleerd zijn. We zijn natuurlijk wel behoorlijk geïndividualiseerd. Ik kom ook steeds vaker mensen tegen die zeggen... ja, ik heb altijd heel erg op mezelf geleefd. Dat mag. Wie zal zeggen dat het niet mag? Maar het heeft soms consequenties die men helemaal niet heeft overzien. Dus je moet het tegenwoordig allemaal een beetje zelf uitzoeken. Mm -hmm. En ik denk dat we toch weer opnieuw... Uh, moeten ontdekken wat de waarde is van kleine verbanden... van verbindingen, van buurtgenootschappen... of wat ze in Twente, wat ik vandaan kom, het nobelschap noemen. Uh, dat, dat soort dingen. Het leven in relaties is wel buitengewoon belangrijk. Ja. De, de, zeg maar inderdaad wat u ook noemt... He, de, de nadruk op autonomie en op zelfbeschikking... Een recht dat mensen zelf hebben. Ja. Zo'n organisatie als de NVWE strijdt daar ook heel hard voor. Ja. In het kader daarvan proberen ze ook de wet uh, ja. ruimer te maken. Ja. Begrijpt u dat? Ja, dat, dat begrijp ik wel, omdat de NVWE die stuit natuurlijk ook wel... op verhalen van mensen die vaak heel slecht beluisterd zijn. Dus ik, ik moet wel heel eerlijk zijn. Niet alle mensen ontmoeten een huisarts hè, of, een, of, een, of, een, of een andere dokter... of een andere hulpverlener die heel goed naar hen luistert. En daar komen noodsituaties uit voort. Mm -hmm. Dus ik denk dat ook op dat punt en ook het hele thema... Eh, wat zeggen, medicijnen en zingeving, daar is ook wel het een en het ander over te zeggen. En wat ik ook een probleem vind, trouwens, is dat heel veel van die discussie... nu bij de dokters wordt gelegd, terwijl het niet een echt primair een doktersprobleem is. Het is een zingevingsprobleem. Ja, maar het is wel zo dat de arts wordt gevraagd om uh, te helpen bij euthanasie. Uh, uh, ja, uh, bij, uh, ja. ja, de dokter is ook nu nog bij euthanasie, waar, uh, zoals we dat nu kennen... is die dokter ook nu nog strafbaar. Ja. Het is nog altijd in, in het strafboek. Ja, maar u zegt, het hoort niet bij artsen te liggen, maar waar dan wel? Nou, het hoort niet exclusief bij artsen te liggen. Ik vind dat ook een thematiek van... Nou ja, je kunt zeggen, want dat is heel breed gezegd, van de, van de omgeving. Hè? Wat, hoe kijken we naar elkaar om? Ik vind het ook een thematiek die bij professionals kan liggen. Ik denk aan geestelijke verzorgers. Maar mm -hmm. ik denk bijvoorbeeld ook wel aan... vind ik zo'n waardevolle groep in Nederland. Censoren. Al die vrijwilligers die geoefend luisteren naar mensen in nood die dat vertreffelijke werk doen. Er zijn allerlei acties rondom zingeving bij het, bij het ouder worden. Dat soort groepen zijn ontstaan in Arnhem, in Nijmegen. Nou, ik kan er heel veel, heel veel noemen. Dat moet stimuleren. Ik denk dat je daarmee verbindingen legt... en dat je mensen uit die eenzaamheid wat kunt halen. Goed. Dank u wel. Straks gaan we vragen aan Riet Klerenbezen... Die vrouw die, de vrouw die een half jaar geleden een chip kreeg... en met een speciale bril sinds 28 jaar weer kan zien hoe het met haar gaat. Ze zit hier aan tafel. Dit is Radio 1.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 Nederland moet stoppen met het vieren van het Sinterklaasfeest. Het hoofd van de VN-werkgroep die onderzoek doet naar Zwarte Piet, Vereen Shepard, zegt in een interview met Eén Vandaag... dat het feest moet worden afgeschaft. Ze vindt het een terugkeer naar de slavernij. Shepard komt uit Jamaica als zwart persoon... en ik zou in Nederland wonen, zou ik me er tegen verzetten, aldus Shepard. Van Dalen heeft 500 nieuwe woorden toegevoegd aan zijn digitale woordenboek. Het zijn woorden die de afgelopen tijd veel werden gebruikt... en die levensvatbaar lijken... Ze komen nog niet in de papieren versie. Dat gebeurt alleen als een woord jarenlang wordt gebruikt. Een lange lijst met nieuwe woorden als fablet, huisvrouwenporno, swag en sukkelsex staat op de site van Vandalen. Dat zijn de hoofdpunten. Aan de B-verkeersinformatie zijn nogal wat problemen op de weg. De A12 Den Haag-Utrecht is in beide richtingen dicht bij knooppunt Prins Klausplein. Na een ongeluk met een vrachtwagen. Dat veroorzaakt behoorlijke files. De A12 vanuit Utrecht is al dicht vanaf, uh, vanaf Blijswijk. En er staat 4 kilometer fide achter vanuit Den Haag. Daar loopt het vast voor het knooppunt Prins Klausplein. Omrijden kan in alle gevallen beter via de A4 en de N11. Op de A13 vanuit Rotterdam staat file na een ongeluk bij Delft-Zuid 4 kilometer. En verderop voorknopend Ippenburg 5. En dat heeft te maken met de problemen op de A12. Op de A28, Hogeveen richting Zwolle, bij knopend Langhorst 2 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... Marines van den Berg, Marina van Dongen en Barbara Straathof... Riet Klerenbezem en Royal Wood treedt zometeen op. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar onze website ditstedag.nu. Marina van Dongen, jij interviewde dertig andere geadopteerden voor je boek, de adoptiemonologen. Naast jou zit Barbara Straathof, een van de mensen die jij interviewen. En we kenden jou, Barbara, van The Voice of Holland. En nu ja. zit je hier in een hele andere hoedanigheid. Marina, jij wilde een boek schrijven waarin geadopteerden nu zelf aan het woord kwamen en niet deskundigen. Wat ja. is er mis met al die deskundigen? Nee, wat die deskundigen doen is heel goed, want uh, het, is, het is prima dat er wordt uitgezocht wat voor impact adoptie heeft en dat het op een wetenschappelijke manier wordt gedaan is uh, terecht. Alleen en als geadopteerde herken je jezelf niet per se in de publicaties die dat oplevert. Als je geconfronteerd wordt met allerlei statistieken en risicofactoren... dan heb je niet snel het gevoel dat het over jou gaat, dat het jouw verhaal is. Nee. En Ik wilde heel graag uh, ja, dat, dat echte verhaal vertellen... op een herkenbare manier, op een invoelbare manier voor andere geadopteerden en voor mensen die uh, daarin geïnteresseerd zijn. Ja, nou, toen ben je een heleboel werk gaan doen. Zo. er staan wel <laughs> dertig verhalen van mensen in... en die heb je allemaal in een paar pagina's samengevat. Ja. Op zo'n manier dat ik toch steeds weer door wilde lezen naar het volgende verhaal. Wat, wat wilde je nou vooral weten? Um, ja, wat wilde ik, ik wilde weten hoe het bij die mensen was gegaan. Omdat ik mezelf zelf geadopteerd... en ik ben wel tegen een aantal dingen aangelopen in de loop van mijn leven... En uh, ik was heel benieuwd of andere mensen dat ook zo hebben ervaren... en uh, waar ze op problemen stuiten, hoe zij dat hebben opgelost. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn, mijn eigen belang, wat ik ermee had. Ja, je zocht eigenlijk naar lotgenoten. Absoluut, herkenning. Ja, ja en dat, dat was het ook. Het ja. was ook een feest van ja, herkenning. Want dan ja, want dat werkte het ook zo? Natuurlijk, ja. Ja, want uh, ik denk ook, ja, de manier waarop ik erin gegaan ben... Uh, ik, ik heb in die gesprekken, die interviews... heb ik ook heel veel van mezelf laten zien. Dus het zijn echt gesprekken geweest. Niet uh, hè, de, de gehaaide journalist die een interview afneemt. Het is echt ja, die, diepgaande gesprekken geweest. En uh, ja, dat levert automatisch heel veel uh, voor, voor jezelf op. Je krijgt heel veel input van een ander. En je toetst alles aan je eigen ervaring. Ja. En, uh... en want jij zelf bent, toen je elf maanden oud was... geadopteerd door Nederlandse ouders... En je komt uit Griekenland. Uit Griekenland ja. Ja. Weet je waarom je moeder jou heeft afgestaan? Ja, zeker. Ik, ik heb mijn moeder inmiddels ontmoet. Um, ja, zij was zwanger geraakt en uh, de vader die, uh, die weigerde daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En ze was 18. Ja dan sta je als meisje in die tijd, jaren 60, sta je gewoon tegenover een, uh, een cultuur waarin je uh, moet maken dat je wegkomt. Want anders word je nog door je eigen broers gestenigd. Zo erg, om de, ja, zo erg. Dat ja. gebeurde in die, in die bergdorpjes in de Peloponnesos waar zij woonden. Dus zij is gevlucht naar Athene en uh, is beland in een uh, tehuis... waar uh, he, ongehuwde meisjes uh, een kind konden baren. En zij heeft gedacht dat ze mij, uh, he, dat werd haar gezegd... Uh, dat ze een baan moest zoeken en, en onderdak regelen... en dat ze me dan weer kon ophalen. En dat was een leugen, want wat zij niet wist... was dat uh, baby's die daar geboren werden... automatisch vervielen aan de staat en vrijkwamen voor adoptie. Dus op het moment dat ze mij daar gebaard heeft was ze alle rechten op mij kwijt. Dus zij is aan het lijntje gehouden... en heeft nog een jaar lang geprobeerd. Ze had op een gegeven moment werkte ze in een café... en ze had een kamer geregeld, maar ze kreeg me niet mee. Nee, dus totdat mijn ouders in beeld kwamen. En, nou ja, het was en toen was jij weg. Ja. En aan het begin van de uitzending hadden we het over... dat het niet altijd een sprookje was. Je zei net, ik heb mijn moeder ontmoet. Ja. Het is niet zo dat je daarna voor altijd een eeuwig gelukkig was. Nee, maar dat moet je ook in het perspectief zien. Kijk, je bent niet op zoek naar een moeder. Ik ben opgegroeid uh, met ouders en, en ook met een moeder. En die heb ik altijd ervaren als mijn moeder. Maar wat je zoekt is je oorsprong. En ja, dat vind je. Alleen dan wordt het heel ingewikkeld. Want de vrouw die je dan vindt, die, is, die beschouwt zich wel als, als je moeder. En je moet daar op de een of andere manier een verstandhouding mee zien te krijgen. En nee. dat is heel ingewikkeld. Is dat gelukt? Het is gelukt uh, op een, op een ja, beperkte manier. Er is een taalbarrière. Ik spreek niet zo goed Grieks. Ik ben het wel een beetje gaan leren. Maar ja, niet goed genoeg om echt diepgaande gesprekken te voeren. Dus ja, ik, ik kan redelijk met haar communiceren. Maar zij leeft in een hele andere cultuur. En ja, daar pas ik niet per se in. Nee. Ik, ben, ik ben toch wel erg voor Holland, Ja, ja, ja. Hier opgegroeid. Ja. Uh, Barbara, herken jij het verhaal van Marina? Nou, ik herken het verhaal... Ten dele, want ik heb mijn biologische ouders nooit ontmoet. Um, ik herken het verhaal wel in die zin dat de, de vragen waar, waar zij mee zat... Daar, daar zit ik ook mee. En die, de dingen waar je tegenaan loopt, daar loop ik ook tegenaan. Noem daar eens wat van. Um, het, het gemis of de... Um... Het willen weten, waar kom ik vandaan? Waar lijk ik op? Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Heeft dat, is dat opvoeding? Is dat, de manier waar, is dat karakter? Of is dat iets wat nog verder teruggaat? En is dat een stukje oorsprong? Ja. Identiteit. Ook. Identiteit, ja. daar gaat ja. het om. Dat is ja. sleutel ja. Ja. Ja. Ja. Nou, sleutelwoord. Adoptie is uh, niet altijd makkelijk. Vroeger dachten we dat het heel mooi was. Kindje bij nieuwe ouders en iedereen gelukkig. Maar <laughs> dat, zo gaat het dus niet altijd. Blijkt je geadopteerde kind in het echt niet zo leuk en lief te zijn als op de foto's? Onze zoon van zes jaar hebben we geadopteerd uit Slowakije. Soms gaat het heel goed met babytjes en dan zie je het in de puberteit volledig ontsporen. En daarna is hij vrij snel richting school gegaan. Toen kwamen we erachter dat hij eigenlijk heel slecht hanteerbaar is op school. Ik ben 25 jaar nu op zoek naar mijn familie. De innerlijke ziel die wil gevoed worden. Dat was het. Wel een oude kind bij, van een jaar vijf, daar hebben wij wel problemen mee gehad... want die had ook traumatische ervaringen. Iemand hoort in de oorspronkelijke omgeving om een compleet iemand te kunnen worden. Ja, die laatste uitspraak. Hè? Iemand hoort in zijn oorspronkelijke omgeving om een compleet iemand te kunnen worden. Marina, hoe luister jij daarnaar? Nou ja, dat is in, in een ideale wereld groeit ieder kind op bij zijn eigen moeder... En... Uh, daar zou ook alles op, op ingezet moeten worden om dat mogelijk te maken. Maar helaas leven we niet in een ideale wereld. Wat ik, wat ik overigens hoor, als ik dit zo uh, achter elkaar hoor, is uh, dat het toch altijd weer, als er problemen zijn met een adoptiekind, dat dat dan bij het kind wordt gelegd. Hè? En dat, dat, dat stuit me tegen de borst. Ja, ja ik heb altijd het gevoel dat als het, als het misgaat, en nou ja, dat gebeurt, dan komt het omdat er met dat kind in aanleg al van alles aan de hand was mm. of trauma's. En als het goed gaat, dan hebben de adoptieouders het heel goed gedaan. Maar het is nooit zo dat de adoptieouders ouders het fout gedaan hebben. Nou, in, in dit soort opzommingen hoor ik dat niet terug. Nee. Het is altijd, we hebben eraan gedaan wat we konden... maar ja, dit kind was eigenlijk niet te redden. Nee. En er was zoveel mee mis. He? En hij ging naar school en hij bleek daar moeilijk hanteerbaar. Ja, Misschien had hij hele grote problemen... en voelde hij zich niet gezien en niet gekend... en had daar hulp bij gezocht ja. moeten worden. Barbara, heb jij ook ervaren, want dat heb ik met Marine ook wel gelezen... dat de verhalen altijd verteld worden vanuit de ouders... en nooit vanuit de kinderen. Je begon net met... Uh met de vraag aan Marina, van waarom heb je, ben je dat boek gaan schrijven? En euh, Marina had het over statistieken. Voor mij was het ook te gek om te lezen... wat zijn eigenlijk de verhalen van anderen? Hoe beleven andere mensen dat? Ik hoef niet te horen hoeveel mensen er statistisch gezien... op hun tachtigste nog bezig zijn met adoptie. Nee. Ik wil lezen, oh, die had dat ook. Of, oh, jeetje, zo heeft, het, zo heeft zij dat ook beleefd. Dus ik merk dat ik, dat ik daar vooral heel erg veel behoefte aan heb. En dat dat voor mij een stukje is... wat nu nog steeds op mijn 38ste wordt ingevuld. En dat, um, dat gaat eigenlijk al jaren terug. Ja. Zelfs nu je zo volwassen bent al. Ja. Ja, dus dat gaat niet over. Want Marina, wat mij opvalt... Die ouders die zijn over het algemeen nogal naïef... Hè, als ze beginnen aan adoptie. In, tenminste, als ik de verhalen zo lees. Het komt, voor, ja. Ja, het komt voor. Ja, Het komt nog alles voor. Naïef, idealistisch. Ja, ja. ja, ja, ja Idealistisch is misschien een aardige woord. Maar jij zei net, ja, het gaat nooit over wat ouders verkeerd hebben gedaan. Wat, wat, wat ben je tegengekomen in die boeken... waarvan je denkt, ja, daar hebben ouders het echt helemaal af laten weten? Nou ja, er staan wel vrij schokkende verhalen in... Um, wat, wat ik vooral heel beklemmend vind... is als uh, moeders... het zijn toch altijd de adoptiemoeders... als die zich uh, zo openlijk bedreigd voelen... wanneer hun kind aangeeft... te willen gaan zoeken naar zijn oorsprong. Hè, naar zijn biologische moeder. Dat, dat zo'n moeder dan toch... probeert dat af te remmen... Uh, op zichzelf te betrekken. Maar ben ik dan niet goed genoeg? Ik ben toch je moeder? Ja, dat ben je, maar... Uh, ik heb ook nog ook... een andere behoefte. Ik heb ook een, een oorsprong die ik wil kennen. En dat, dat komt helaas best vaak voor... En, Zelfs als het niet met zoveel woorden wordt gezegd... als je dat als moeder voelt, zo, dan, dan pikt dat kind dat op. Want je hebt als adoptiekind echt een radar voor uh, signalen uit je omgeving... Ja. en voor wat andere mensen van je verwachten. Want het is je overlevingsstrategie. Ja. He, doordat je je heel goed kunt aanpassen, uh, ja, uh, red je het. En dus, dus dat soort signalen van moeders, die, die pik je op als kind... en die, die zijn enorm afremmend en uh, beklemmend. Terwijl je dan eigenlijk misschien wel op zoek wel willen gaan naar je eigen moeder... Ja. maar het dan niet durft omdat je bang bent om je... Ja, ja, en en te, in dit boek crepen. staan echt mensen die uh, de papieren achtergehouden hebben... omdat ze ja. gewoon echt niet willen dat die kinderen gaan zoeken. Nou ja, dat is natuurlijk uh, totaal verkeerd. Nee. Barbara, da ja? Nou, daarbij moet je zelf ook als adoptiekind... zelf ook over een grens heen of over een drempel heen... om, te deur, om toe te durven geven. Hé, hey, dit vond ik eigenlijk helemaal niet zo. Dit is eigenlijk helemaal niet lekker gelopen. Ik weet dat Marina en ik zaten bij ons aan de keukentafel... Uren, wat ik fantastisch vond, want dat was voor mij ook een soort van lach om het er allemaal eens uit te gooien. En ik merkte dat Marina zei: Oké, okay, maar ja, het was een mooie situatie. Het was fijn, je was gelukkig, je bakte koekjes, je vierde Sinterklaas. Het was ja, allemaal oh, fantastisch. Hij was, heel was het, ja. Ja. Je vierde Sinterklaas en Zwarte Piet. Maar ja. hoe heb je dat nou echt beleefd? Hoe voelde dat? En toen moest ik toegeven: Ik heb op een gegeven moment ook tegen mijn moeder gezegd, maar mam. Jij, jij weet helemaal niets van mij. Had je dan niet dat je daar was? Dat je dacht, maar ik ga nu het onderste uit de kan halen. Ik ga nu vragen, hoe zit het daarmee? En mijn moeder zei eigenlijk... Ik gooide dat zodanig open. Zij zei, kind, ik was er helemaal niet mee bezig. En toen, toen gooide ik eruit. Zij ik ook egoïstisch. Ja. Toen keek ze me aan, toen ze lachen. en zei ze, ja, eigenlijk wel Ja. ja. Ja. En dat is, ik denk dat dat, dat was zo tien kilo van mijn schouder af... dat ik dacht, nou, wat goed dat ik dat eigenlijk durf aan te geven. En ook durf te zeggen, we hadden een, ik heb een geweldige jeugd gehad... ik heb een fantastisch leven en dit en dat was er ook helemaal niet leuk. Nee, maar dat of dat, dat vond ik moeilijk. Zoals een kind in een normale situatie ook tegen zijn exact. ouders zou kunnen zeggen. Maar dat is het grote verschil, maar dat je altijd heel voorzichtig opereert... als dat kind. Ja, het is, het is heel delicaat, het is, er zijn taboes, het is gevoelig. Je wil elkaar niet kwetsen, maar je kwetst elkaar toch. Je, in de puberteit kun je kun je gaan afzetten tegen je ouders... Een, een, een normaal kind, nou normaal dan... die ja. kan roepen, ik wou dat je, dat je mijn moeder niet was... Ja. en jij weet dat het je moeder niet is. Dus het nou, dat hangt zeggen. gewoon in de lucht. Boven ieder conflict hangt dat in de lucht. Wie denk je wel dat je bent om mij uh, dingen voor te schrijven? Je bent mijn moeder niet. Nou, Dan moet je als adoptieouder heel sterk in je schoenen staan... Uh, om dat niet op jezelf te betrekken en er tot een enorm probleem te maken. Ja. Want... Is het een bevrijding om dat allemaal eens te kunnen zeggen? Eigenlijk? Ja. ja, het is <laughs> wel lekker. En ik ben ook heel blij met allemaal mensen... die het ook op een hele prettige manier hebben verwoord. Ook soms beter dan ik het zelf zou kunnen. Dat, uh, daar, daar kan ik zelf ook echt iets mee. Ja, dat een, een Stefan Sanders bijvoorbeeld, een journalist die zegt uh, adoptie is niet makkelijk, maar als het lukt, dan uh, dan worden het wel ferme mensen. En ik denk, ja, ja, zo is het wel. Ja. Weet je, het dit boek staat wel vol met ferme mensen die het gered hebben. Goed. Ja. Nou, de informatie over het boek, de Adoptiemonologen, staat op onze website. Dit is de Dag. Nu en we gaan naar muziek. Royal Wood, Welcome to our show. Nice to have you here. You're from Canada, a well-known singer-songwriter there. Um, in Holland, we don't really know you yet. No, not yet. No. <laughs> Ik zeg net dat we hem nog niet zo goed kennen hier. Is it, is it difficult for you to, to conquer us? Is het moeilijk om ons te uh, veroveren? Difficult? No. Um, I think it just takes time. Kost tijd, ja. Know, um, I've... Have a really great career in, in many other places. This is just a new territory. Okay. Dus een nieuw gebied voor ons, yeah. uh voor for om hier uh, ons te, te gaan uh, veroveren. Um, um we're going to hear your you by yourself now and later on with your friend, uh, Peter Katz. Can you tell us something about your friendship? Our our friendship, sure. Uh he feels like a brother to be honest. I think we both wear plaid shirts. Um He, we're both playing a show tonight uh, at the Paradiso in Amsterdam. And Vanavond speelt hij met Peter Cat in the Paradiso, and het voelt as a broer, yeah. Go yeah, ahead. and uh, we've known each other for a long time, but this is our first tour together. Okay, so it's both song. of us playing, performing. Okay. All right, what are we going to listen to now? This is a new song called "It's Only Love." Got my ticket scribble note Seated On this plane Got my Heartache Can't sign back Nothing feels The same But Don't grieve for me Don't grieve For me Don't My bruises, blue meets black, fresh but unseen wounds. Got my heartache, I can't turn back, running forward soon. But don't. So From after three We gaan even terug naar de zomer. Mevrouw Rietklerenbezem, u kreeg een chip... waardoor u weer de mogelijkheid hebt om te zien. Dit is de tweede week. In de eerste week waren het lichtstreepjes. Nu zijn het meer lichtvlakken. Hoe was het voor u om na 28 jaar uw man en kinderen weer te zien? Dat was fantastisch. En ook, ik wilde op dat moment graag meer. Ik verwacht over een half jaar, bij wijze van spreken... dat ik meer contour zie. Ja, mevrouw Klerbezen. Nou, u zit hier. Ja. Een paar maanden later, na de zomer. Uh, hoe is het met u? Het gaat goed met mij. Ja. ja. Het is uh, hard werken geweest. En het zal ook nog heel lang hard werken zijn. En het is grappig om dat weer terug te horen. Want het is ook wel zo gegaan... dat wat eerst de vlakken en de streepjes waren... nu vage contouren zijn. Mm -hmm. En ik heb hele... Mooie ervaringen en ook dagen dat het uh, minder gaat. Het heeft alles te maken met je vermoeidheid. Zo ben je wel of niet nerveus. Is er sprake van veel contrast. Vandaag is buiten een fantastische ja, dag. Mooie zon en ja, donker maar, en licht. Ja, dan is er ineens een grijze dag. En dan ben ik gewend aan het cadeautje wat ik gekregen heb. En dan valt het die dag ineens tegen. Hm. Dus het is geen constante factor. Dus ik heb prachtige maanden achter de rug, maar ook heel hard gewerkt. Ja. En ook, ook moeilijkere uh, ja. momenten, moet Want, ik wat, wat, wat ook speelde. U was eigenlijk de eerste in Nederland... He, die deze operatie kreeg. En u ja. miste mensen met wie u ervaringen kon delen. U kon eigenlijk aan niemand vragen van hoe, hoe gaat dat Ja, dat, dat nou? vond ik heel vervelend. Ik ben iemand die graag praat en communiceert... en ik had helemaal geen referentiekader. En ik zat met mijn eigen verwachtingspatroon... het verwachtingspatroon van anderen... Dat aan alle kanten moest ik steeds dingen veranderen, bijstellen. De media-hype die het eigenlijk een beetje werd... na de uitzending uh, Van Knever van der Brink, ja. ja. En het was ook een soort wonder van de vrouw... die ja, na 28 jaar weer kon, weer kon zien. De blinde vrouw weer kon zien. Het is een mooi cadeau. Maar ik voelde het niet zo als de blinde vrouw die weer kon zien. Oh. Wel, ik heb een mooi cadeau gekregen. En ik kan licht waarnemen. En die lichten die werden in de loop van de maanden steeds meer zeg maar, prikkels. Maar je moet wel leren patronen uit die prikkels te leren zien. Ja. En dat, dat is best wel hard werken. Ja, want en, het beeld van dat u opeens alles weer kon zien... en gewoon weer op nee, het leven dat is, kon, dat, nee, dat, dat heeft dat helemaal ja niks met het, de realiteit ik, te maken. Ik wil zelfs zeggen, voor mij heeft het zien... wat ik nu al heel rustig scannend moet doen... lijkt niet op het zien van vroeger. Terwijl als mensen vragen... of zie je nu dit of zie je nu dat... dan hebben ze dat zien ja. voor ogen. Ja. Dus ik vond het, vond en vind dat heel moeilijk uitleggen. En soms... Uh, begrijp ik het zelf helemaal niet. Nee. En dan, dus dan moet ik uitleggen. Dan dan, dan, ja, dus dat in het ons begin... ook u, Heeft u iemand gevonden om het mee te delen? Ja, ik heb een meneer gesproken... die woont in de buurt bij Bordeaux... en die heeft 4,5 jaar geleden... Die operatie uh, gekregen. Ik heb een verslag gelezen van een man die uh, in, ook uit Frankrijk en die al veert, zijn eerste de ervaringen met zijn eerste veertien maanden beschreef. En dat was echt zo plezierig en zo hoopgevend. En ook wat, wat de dames naast mij bespraken, van herkenning, dat. Een, een anders verhaal, dat, dat vond ik echt... Dat hadden uh, we echt ook nodig. Ja, dat had ik echt nodig. Uh, nu zijn er nodig. na u nog twee mensen in Nederland uh, geopereerd. Hebben die u ook al gebeld? Uh, ja, ja, de tweede, daar uh, heb ik regelmatig uh, contact mee. Dat is heel prettig. Ja. En, en de derde meneer die is nog maar net begonnen. Maar okay. ik verwacht ook zeker ja, dat ik wel contact weer, met hem zal hebben. Weer zijn ja. u vragen, van hoe is het nou voor u? Want ja. u zegt eigenlijk moeten mijn... Ik, ik zie wel dingen meer dan ik zag... maar mijn hersenen moeten eigenlijk weer verwerken wat dat dan is. Ja. Is dat dan uh, gebaseerd op wat u weet van vroeger? Of hoe, hoe werkt dat dan? Ja, als je nooit gezien had, denk ik, denk ik dat je die, die signalen helemaal nooit uh, kan duiden. En uh, als je nu naar mij kijkt, zie je hierboven het lensje. En hier, hier is dan het, de camera. U heeft een bepaalde bril op, ja, ja en, en een kastje. En, en dit is een klein computertje. Dit is ook op de webcam te zien. Ja, en daar staan verschillende mogelijkheden op. Dus sterkte, dus 6 hertz, 12 hertz. Het zou nog in de loop der maanden nog sterker kunnen. Maar dat moet via de weg ter... Geleidelijkheid uh, gaan, ja, en ik heb ontzettend veel steun, zowel van, van het ziekenhuis Zonnestraal als van het revalidatiecentrum Bartimees en ook de mensen die die chip ontwikkeld en gemaakt hebben. Dus, dat uh, bedrijf heet Second Sight mm -hmm. en die zit in Zwitserland. En Zeker één keer in de maand komt daar ook iemand van bij mij thuis, die dan ook de ergotherapeuten die mij nu verder op weg helpt ook het leert, want het is gewoon een heel nieuw iets ja, in Nederland. Niemand kan het nog En eigenlijk. na zo'n dag ben ik altijd helemaal gelukkig en helemaal blij. Want ik leer dan gewoon dingen... wat, wat met het scannen te maken heeft. Een klein voorbeeld bijvoorbeeld. Ik, uh, in on onze tuin vind ik dat het heel irritant om zo op de tast naar de schuur te gaan. Ik mm -hmm. wilde die schuur graag zien. En ja. dus ik denk, nou moet ik die schuur zien. Nou, Maar kijk, kijken, ik kon die schuur <lacht> heel moeilijk te zien. Tot ook diegene van Second Side bij mij thuis was. Ja, maar het is ook heel logisch. Het is allemaal, allemaal grauw, allemaal dezelfde kleur. En kijk nou eens rustig omhoog. En kijk nou eens waar het dak begint. En kijk nou eens naar beneden. En kijk dan voorzichtig waar de straatstenen... waar het overgaat in de schuur. En Het klinkt misschien simpel, maar die dingen moet je allemaal heel... Rustig leren. Mm -hmm. En dat is ook een beetje soms uh, tegendraads in hoe ik ben. Want ik wil ik niet vlug hier en ik wil vlug daar. En ik moet alles helemaal al rustig beetje. op mijn gemak. En die twee dingen, ja, die zijn vaak... Uh, dat is moeilijk. Ja. Ja, want u zei, het is hard werken. En we hebben ook van u, van de, uh, Henk Stam, de revalidatiearts... begrepen dat u dat ook heel erg heeft gedaan. De, denkt u niet af en toe uit dat ding. Ik heb er ja. geen zin in. Ja? ja. Dat kon ik in het begin helemaal niet. Ik was constant in het kijken. En als ik s'nachts wakker werd, dan zet ik dat ding weer op. En ging kijken wat ik s'nachts kon zien. We hebben al een soort obsessie. Ja. Terwijl ik voor die tijd zei tegen iedereen... nee hoor, dan zet ik hem af. En dan denk ik, morgen weer een dag. Maar dat kon ik helemaal niet. Maar inmiddels kan ik het wel. Ja. En dat is dan ook heerlijk. En dan moet ik zeggen... Dan elke ochtend als ik er weer opsta, dan is het ook weer gewoon leuk. Aan te zetten, op te zetten, hup, naar buiten Dat te toch gaan. wel? Ja, okay. ja, absoluut. U wilde hem niet missen? Ja. Nee, helemaal niet. Nee. Ik had kort geleden... vond ik dus ook een hele leuke ervaring... ging ik met dochter en kleindochter... Uh, naar een optreden van K3. Nou, dat is natuurlijk <lacht> allemaal licht en beweging. En er was een hele grote gouden bal die ronddraaide. Maar ik zag die bal ronddraaien. Nou, dit is wel echt... een soort geluksmoment. Ja, want dat zag ja. we daarvoor gewoon niet. Nee. nee. nee. Hoe ver kan het zich ontwikkelen? Want u zegt, van, het is echt een proces... en iedere keer weer nieuwe dingen... en, en, en, en, en dat ontwikkelt zich nog. Hoe ver kunt u komen? Met, kunt u ooit zonder stok en hond? Of hoe moeten we het ons voorstellen? Nee, dat, dat, dat is niet de realiteit. En hoe ver ik precies kan komen... want weet ik ook niet... want er zijn nu zo rond de 60 mensen op de wereld die, die zeg maar met, met zo'n systeem rondlopen. Yeah. En de resultaten zijn heel hoopgevend, maar niet bij iedereen gelijk. Mm. Er zijn ook mensen die krantenkoppen kunnen lezen. En er is nu ook een pilot in Frankrijk. En dan zit er weer bij dat computertje nieuwe software... waarmee je zeg, mogelijkheden tot inzoomen en zelfs... Uh, gezichtsherkenning oh ja. en ook pilots om. Want ik zie geen diepte, maar om wel wat diepte te kunnen zien. Dus ik, ik weet, ik zou het echt helemaal niet oh nee. weten. Nee, waar hoopt u op? Wat, wat, wat zou u heel graag willen? Of bent u nu ja, al zo tevreden? Op, nee, ja, ik ben tevreden, maar dat is wel. Je wil eigenlijk elke keer wel een beetje graag meer. Oh, toch en, wel. Ja, en dat, dat wist ik wel van tevoren. Ik moet mezelf daar ook af en toe eventjes stevig voor uh, bij de kraag vatten gewoon blij te zijn met wat er is. Want zeg maar, in het begin zag ik bijvoorbeeld een lichte plek... waar, mijn, waar de hond was. En dan was ik helemaal gelukkig dat ik de lichte plek zag. En nou denk ik, ja, ik wil die kop. Of ik wil weten waar die staat. Dus dat, ja, dat is natuurlijk wel... En ik las in die, bij die meneer die zijn eerste veertien maanden beschreef... dat in de eerste zes maanden had hij steeds vooruitgang. Toen was het een aantal maanden dat hij dacht... nou, dit is het eindresultaat. En toen, daarna kwam er toch ook wel weer wat voor Het is toch in je hoofd en in je hersenen, die signalen. Dat, dat blijft nog lang zeg maar, uh, aan het werk. Maar ja. ook het eindresultaat is is heel beperkt. Ja. ja, goed. Nou, ik wens u het allerbeste. Dan en heel veel plezier er ook mee. Ja, en ook af en toe even rust nemen. Dat ja, lijkt me ook ja, wel ja, ja. Ja, belangrijk. Dank u wel. Zometeen uh, na uur gaan we het hebben over het feit dat ruim 90.000 huishoudens... momenteel in de financiële problemen zitten. En omdat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Na drie uur Peter Ruijs over de opstelling van de banken. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Dat is de eerste keer dat Ajax serieus voor gevaar zorgt. Celtic Ajax. Hij en en schiet en schiet bal in het doel. Hij schiet erin, zeg. De Champions League vanavond in Langs de Lijn om half negen. Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.